Dangerous. Inside our minds Yeah, we got the keys, baby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 Met mijn ogen dicht. Ik weet dat het niet ver is. Wat het belangrijkst is, heb ik het meeste mis? De geur van je haren.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 We are not high.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 It smell like you every day discovering something brand new. Well I'm in love.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 of you. shoe just made